Jelle Visser met het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft het kabinet in de persconferentie geen versoepelingen aangekondigd. De maatregelen blijven voorlopig gehandhaafd tot en met 20 april. Op 13 april is er weer een persconferentie. Alleen de avondklok zal met ingang van woensdag volgende week een uur later ingaan. Dat is in verband met de zomertijd. Die gaat dit weekend in en daardoor is het avonds een uur langer licht. Het huidige reisadvies blijft van kracht tot 15 mei. Dus voor de meivakantie geldt, ga niet op reis. Een advies voor de zomervakantie volgt zo snel mogelijk. De missionair premier Rutte zei dat betere tijden pas aanbreken... als straks in de zomer de kwetsbaren en de 60-plussers zijn gevaccineerd. Dan kan er meer, aldus de premier. Het kabinet doet samen met de reis- en vervoerssector een proef met reizen naar het buitenland. Die moeten inzicht geven in hoe men straks weer veilig en verantwoord met vakantie kan. De reisorganisaties Sunweb en Transavia vliegen in april met 189 mensen naar het Griekse Rodos. Mensen die aan de pilot meedoen, moeten voor de reis een negatieve test hebben gedaan. Ze zitten acht dagen op een resort dat ze niet mogen verlaten. Daar zijn verder geen andere gasten. Voor de terugreis worden ze opnieuw getest... en bij thuiskomst moeten ze tien dagen in quarantaine. Op dag vijf worden ze dan nogmaals getest. Archeologen hebben in Vlaardingen een aardewal wal ontdekt... die mogelijk de oudste dijk van Nederland is. Het gaat om een bouwstoel uit de 2e eeuw voor Christus... op het voormalige sportterrein Vijf Sluizen. Volgens de gemeente Vlaardingen is in Nederland... niet eerder een dergelijke constructie gevonden uit die periode... Het gaat om twee rijen van 20 meter aan palen die een wand van vlechtwerk hebben. Mogelijk diende de aardewal als dijkje om het water tegen te houden. Op het voormalige sporterrein worden momenteel woningen gebouwd. En dan het weer. Vannacht is het een graad of twee met lokaal kans op een misbank. Morgen begint zonnig, maar geleidelijk aan komt er meer bewolking. Het wordt dan 12 tot 15 graden. S'avonds kan in het noordwesten van het land een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.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 For I- You're like a road.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 Bet you miss my love all in your bed. Now you're stressing out pulling your hair. smelling your pillows and wishing I was there. sliding down the shower, all I like sad. I know it's hard to let go. I'm the best. Guess you ever had and bitch you gon' get. If we break up, I don't wanna be friends. It's beautiful. It's been a long time. I never think I was gonna see you again. See so you haven't changed. Bye. Разных бед в Разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали не верили себе, что у нас сосед играет на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 Was it